Dasha's vader vindt dat de familie niet goed betrokken is bij het onderzoek... en dat er nog te veel onduidelijk is. De politie wil maandag met de vader praten, maar die zou dat te laat vinden. In Hongkong hebben demonstranten de politie bekogeld met stenen en brandbommen. De politie zet het traangas in. Het is de eerste keer in twee weken dat de protesten weer gewelddadig werden. Er zijn tienduizenden betogers op straat... om te demonstreren tegen de Chinese invloed in Hongkong.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 Nou, ja, dan niet. Nou, dan niet. <laughs> ja, dat zijn mijn prioriteiten. Echt waar, sorry. Prioriteiten? Ja, ja, dat maakt niet uit. Maar mijn uitspraken zijn nog steeds niet veranderd hier. Oh, Ach, ja. Fijn dat je ik, toch wel even, ja, even ik, er bent. Ik, ik, ik maak even een gaatje over. Ik kom gewoon weer een keertje langs. Gezellig. Ja, dan hoop ik.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 sing. People that we love the in the five, love in the five, let <laughs> me define. Out some of the people that we love in the five, love in the five, let me define. Out some of people that we love in the five. We've hoped the rhythm and reach out live. Out some of people that we love in the five. We hope the rhythm and reach out live. Out some of people that we love in the five. We've hoped the rhythm and reach it out live. Out be We the reader and reach out live. Out come my people that be the and out Out come my that the vibe. Out the Out the and out line. Reach it out live. it out live. Ja, zoals jullie weten hebben we ook altijd een aantal nieuwe platen die binnenkomen. En ik kan wel zeggen dat we er ook deze week weer vier voor jullie hebben. Eh, vier nieuwe binnenkomers eh, die we dus dat kan allemaal ook allemaal per plaatje ook allemaal rustig even gaan doornemen. Eh, dan gaan we beginnen met de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. En eh, dat is van eh, Tom en Jane. En ja, niet te, ver, te verwarren met de Tarzan en Jane, maar Tom en Jane. Een stelletje die dus een, een plaat in een nieuw jasje heeft gestoken. En ik ben benieuwd of jullie hem nog herkennen. Down, down, down, down, down, down. Dit is de Euro Breakdown. Lekker, je hoorde net Get Get Down van Tom en Jane. Hoorde je hoorde net voorbij komen bij de Euro Breakdown. Een van de eerste nieuwe binnenkomers van deze week. Een van de vier, om het even zo te zeggen. En ik vroeg natuurlijk of jullie hem al kennen. En ik zette die schuiven open. Jij ja, herkende hem. Natuurlijk, ik ken hem meteen. Tuurlijk, ik ken. Ja, hartstikke goed. Heerlijk. Ik ben zo trots. sowieso ja. blij met al die... Uh...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 pak het weer op. En met deze woorden van de single No Tears Left To Cry eh, komt zij dus eh, ook in april 2018 11 maanden na de aanslag eh, ook weer terug. Eh, een jaar eerder is ze hard eh, op weg om een van de grootste popsterren op aarde te worden als eh, 22 mei 2017 een concert van haar Dangerous Woman Tour in Manchester doelwit wordt van een terroristische aanslag. Bij de bombexplosie zijn eh, 22 mensen om het leven gekomen en meer dan honderden fans zijn er ook eh, destijds gewond geraakt. De zangeres eh, verlaat het Verenigd Koninkrijk, maar ze keert al snel terug om haar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 Hij heeft al zo lang niks meer gedaan, dus ik denk dat hij straatarm is. Nou, nah, straatarm, <laughs> ik denk dat hij nog wel wat heeft hoor, maar uh, het zal niet veel zijn. Nee, niet meer wat hij gewend is. Nee, ik denk uh, dat de grens ondermodaal wel bereikt is. Uh. Dat denk ik ook wel. Uh. Hij moet nog zijn pensioen even volmaken. Toch wel uh. de 70ste, dus ja. ja nou, nah, hij is 61. Ja, Dus dan zou hij tot zijn uh, 65 door moeten. Ja, zit hij in de grens? Ja, nee, hij zit in die grens. Nee, hij oh, zit in de grens. oké, okay, dan heb hij mass op. Ja, ik denk het wel, ja. <laughs> Maar we gaan het zien hè, op basis van wat hij verdiend heeft. Krijgt hij, nou, krijgt hij straks een, een, een, een, wat is het, noemen ze dat? Een, een ja. pensioen? Ja, een toch? pensioen, ja. ja een pensioen. <laughs> en een AOW. Een AOW, ja. Een <laughs> WW. Ja. Nou, dat is weer wat anders. Dat had hij. Dat had hij inderdaad, <laughs> ja, heeft hij de hele tijd <laughs> gehad. Hey, dan uh, hebben we het over een uh, plaat die eigenlijk uh, ook uh, met pensioen is geweest. Maar toch heeft uh, besloten om uh, weer terug te komen. Uh, en dan heb ik het over uh, de volgende plaat. En dat is uh, In My Mind, de Noro en G. G. Even leuk om te weten dat hij al 56 weken in de lijst staat. Hij heeft vorige week en de week daarvoor nog gevochten voor survival. Maar heeft het uh, toch gehaald. Um, gaan we dat wat doen? Zit ik me net even te bedenken. Nee! Nou! Ga ik het redden? Ga ik ja, er redden? Het, proberen. ja, dat red ik wel. Ja, natuurlijk red je. Zolang je wachten red je het niet, hè? Agostino en natuurlijk ook Dynoro. We gaan, uh, waarom ik eigenlijk twijfel even of we het zouden gaan redden, is omdat ik uh, bijna was vergeten dat wij nog een uh, tweede uh, nieuwe binnenkomer hebben die wij in uh, het Eerste half uur van de dan gaan doen. En dat is niemand minder dan de samenwerking tussen Dimitri Vegas, Like Mike. En ook een uh, oude bekende uit het vak. En dat is niemand minder dan Nicky Romero. En samen heeft dit drietal dus gezorgd voor de volgende plaat. Everybody clap. Everybody clap, clap, clap, clap, clap, clap.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 voordat het half acht wordt. En dat betekent dat wij gaan luisteren naar Accordea van uh, Chesto en Mosca. Dit is voor zowel 65 plus als 20 plus. Pak die accordeon. <lacht> en gaan. En gaan. We'll <laughs>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 So he calls me from alone, so you can show me love. And mm -hmm. Night Jackson Jones en Martin Solveig hoorden je net voorbij komen bij de Euro Breakdown. Oh, het is weer tijd. Lekker. Heerlijk, jongens, heerlijk. Het is weer gewoon zover. Hey, het is tien over half acht geweest. En dat betekent, we hebben net nog even lekker naar een paar plaatsen kunnen luisteren. Dat betekent, dat we ze even gaan bekijken. Want je had natuurlijk al day. And Night Jackson Jones en Martin Solveig. Daarvoor Paul Cogbrenner met zijn hit No Goodbye. En daarvoor de nummer dertig van deze week. Van Ray en David Guetta. Hoorde je net alle drie voorbij komen in de Euro Breakdown? De lekste 40 top 40 lijst van Europa. Even door naar het nieuws, want we hebben natuurlijk nog genoeg te vertellen. Um, we hebben een stukje over in ieder geval, uh, de Rolling Stones kunnen vinden. Want NASA die heeft een steen op Mars naar de Rolling Stones genoemd om de band te eren. Uh, de steen draagt voortaan de naam de Rolling Stone Rock.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 whisper on my lips, feeling at my fingertips, pulling at my skin, you, leave me when I'm at my worst, feeling as if I've been cursed, a bit of cold within. live my life without you. Things go by and still I'll live without you. Things will now be lived my life without you. Without you.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 gram, Ja, echt. Helemaal naar de get waarschijnlijk. Nou, ja, valt uh, denk ik uh, nog uh, wel mee. Of, hè, maar, of in ieder uh, geval brak. Ik denk brak. Brak ook wel, ja. Brak, ja. En dat mag ook wel. Voornamelijk brak. Ik zag al wel iemand in het gip zitten. Dus. Uh, ja. oké, oké, oké.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 En Heather and Tube, de Berger remix van Tube, Berger en Samim. Twee weken in de lijst, nu plek 23.